9 uur, Martijn Heijhuis met het NOS Journaal. In de Syrische stad Homs hebben regeringstroepen het vuur geopend... op bezoekers van een begrafenis. Daarbij zijn volgens activisten doden gevallen, hoeveel is niet duidelijk. Bij de plechtigheid werden demonstranten begraven... die gisteren werden doodgeschoten bij anti-regeringsbetogingen in Homs. Toen de bezoekers leuzen tegen het bewind begonnen te roepen... werden ze door de troepen beschoten. Ook elders in Syrië was het vandaag weer onrustig. In een buitenwijk van Damaskus waren volgens getuigen duizenden mensen op de been... om het vertrek van president Assad te eisen. Ook daar zouden troepen hard hebben opgetreden. Maar het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De VVD-leden staan achter de financiële steun aan Griekenland. Veel VVD-kiezers zijn tegen, maar op het partijcongres in Arnhem... was vandaag geen kritiek te horen. Premier Rutte zei dat de steun in het belang van Nederland is. Zodra dat niet meer zo is, stopt hij ermee. Rutte werd meerdere keren onderbroken door applaus... Deze week botste hij in de Tweede Kamer hard met PVV-leider Wilders over Griekenland. Wilders zei onder meer dat de belangen van de VVD-kiezer worden verkwanseld. In Haiti is de cholera-epidemie na zeven maanden nog altijd niet onder controle. Dagelijks sterven vier mensen aan de gevolgen van de ziekte. Het totaal aantal doden is gestegen tot boven de 5200, zegt de regering. De bacterie waart sinds oktober weer door Haiti voor het eerst meer dan een eeuw. Zeker 300.000 mensen zijn ziek geworden. Real Madrid-voetballer Cristiano Ronaldo heeft een doelpuntenrecord gevestigd... in de Spaanse competitie. In de thuiswedstrijd tegen Almeria scoorde hij na vier punten... zijn 39e competitiedoelpunt. Nog nooit scoorde iemand in één seizoen zo vaak in Spanje. De wedstrijd in de laatste speelronde is nog niet afgelopen. Kampioen Barcelona is wel al uitgespeeld. Die won zijn laatste wedstrijd met 3-1 van Malaga. Het weer, bevolking en vannacht een regen- of onweersbui. Ook morgen bewolkt en wat buien... Later weer wat zon en opnieuw een graad of 22. En tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ADB. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort is bij het knooppunt Rijnsweert een omleiding ingesteld. Verkeer richting Amersfoort wordt geadviseerd Hilversum te volgen. Tussen de Uithof en de afrit Den Dolder is de rechte rijstrook dicht. Er staat er een file van 4 kilometer. En dit was de verkeersinformatie. Geld stinkt.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 Terwijl dagelijks kleine boerderijen moeten sluiten, verschijnen er steeds meer megastallen in het Nederlands landschap. Mega veel dieren zitten dicht op elkaar gepropt voor mega goedkoop vlees in de supermarkt. Doe er niet aan mee. Koop geen kilo-knallers. Kijk op wakkerdier.nl. Zemla deze week over borstelen. In Japan voltrekt zich een nucleaire ramp. In Duitsland worden kerncentrales vervroegd gesloten. Maar Nederland wordt rijp gemaakt voor een tweede kerncentrale. Hoe? Sust de burger in slaap en paai de politiek. In Zembla, kerncentrales verkopen doe je zo. Vanavond half elf bij de Vara op Nederland 2. U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen cursusinternet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe. Dan is het tijd voor een kant-en-klare website van de telefoongids. Online vinden en verbinden van mensen en bedrijven is onze kracht. Voor de zekerheid van zichtbaarheid. Voor gemak en rendement. Kijk snel op de telefoongidswebsites.nl Websites van de Telefoongids. Laat klanten met u klikken. met in dit uur Judoka Elisabeth Willeboorts Ellen van Lange voormalig atlete over de Fanny de Gum Games van volgende week de voorbeschouwing op de hockeyfinale Amsterdam Bloemendaal van morgen en natuurlijk de Duitse bekerfinale Duisburg tegen Schalke wat kan Duisburg nog Racht maar naar. Hopen dat het niet erger wordt lijkt me zo. We zijn twee minuten bezig in de tweede helft. Het staat 3-0 voor Schalke 04. Dat voelt als beslist en Gourado kreeg de kans om er 4-0 van te maken. Farfan, hij is tot nu toe een ster van deze wedstrijd. Gaf al een aantal voorzetten. Weg aan de rechterkant. Voorzet kwam zwak verdedigd. Gourado schoot in, deed dat op de keeper en zijn rebound ging naast. Was een grote kans. Schalke op weg naar winst in de DFB-pokal. Volendam in de handbalplay op weg naar een overwinning tegen de Limburg Lions. Richard. Zeker weten, een flinke dreun wordt uitgedeeld door Volendam aan Limburg Lions. 30-22, minder nog dan een minuut. Het publiek is er alvast bij gaan staan. Een uitstekende wedstrijd vanavond van Volendam. En met name in de tweede helft is de dekking ijzersterk. En Lions komt daar niet meer doorheen. William D. Jackson en Eladrice and Spargo en One Eye Fair 10 over 9. En het is binnen voor Volendam, Richard. Ja hoor, de eerste klap is een daalde waard, zegt ze dan. 1-0 voor Volendam in de best of 3. En heel duidelijk, eigenlijk is Volendam niet eens serieus in de problemen geweest in deze wedstrijd. Nooit had Lions in dit uh, duel een voorsprong. Uiteindelijk is het 30-24 geworden. Een verschil dus van zes doelpunten. Volgende week mag Limburg Lions zich revancheren in sittard Geleen. Maar vandaag was heel duidelijk dat Volendam beter was. En ook meer de wil had om deze wedstrijd uh, te winnen. Een enorme uitblinker aan de kant van Volendam uiteraard Jasper Adams, hij scoorde tien keer, verder had Volendam snellere en betere hoeken, een keeper die er meer uithaalde en vooral verdedigend stond het in de tweede helft erg goed bij Volendam de regerend landskampioen dus dat vanavond een eerste gevoelige tik uitdeelt aan Limburg Lions en wint met 30 tegen 24. Alles of niks zou ik zeggen bij Duisburg, maar uh, zit alles er nog in? Ragnar? Hmm, denk het niet. 9 minuten gespeeld in de tweede helft. En Schalke heeft de bal aan de overkant van het veld met Gourado Snelle aanval, zo lijkt het via de linkerkant. Want Gourado krijgt de bal terug. Dat is althans de bedoeling. Maar zo snel is de Spanjaard niet. De bal gaat halverwege de helft van MSV over de zijlijn. En die ploeg mag dan wel gaan gooien. Maar als je met nog een minuut of 35 te spelen met 3-0 achter staat tegen een tegenstander. Die gewoon kwalitatief te sterk is voor je. Ja, wat moet je dan? hopen maar dat de schade niet veel erger wordt. Heuwedes heeft de bal. Een meter of vier voor de middenlijn aan de rechterkant. Daar is Farfan. We hebben hem op de grond zien liggen. aan Een fikse tik. Maar hij is ook weer opgestaan. Gourado heeft opeens een zee van ruimte. En profiteert daar ook van. Hij was al een aantal keren in de buurt. De 55 ste minuut. Er ontstaat opeens een gapend gat in de van Het veld in de verdediging van MSV Duisburg. En daar loopt Gourado dan in. Hij kijkt goed en schuift de bal rechts de benedenhoek in. En de Spanjaard met de definitieve beslissing in deze wedstrijd. Van buitenspel is totaal geen sprake. De aangever heet Huntelaar. Maar het is vooral het goede afronden van Gourado wat de boeken in zal gaan. 4-0 de stand in Berlijn. Wat een feest voor Schalke. Een prijs aan het einde van dat moeizame competitiejaar die halve finale plek in de Champions League. Een moeizame competitie gespeeld, maar wel winst van de DFB-pokaal. Hoewel het dus nog flink wat tijd op de klok staat. Luiterlands ter Zo horen we Judoka Elisabeth Willeboort officieel te introduceren. Vorige maand werd de 32-jarige Zeeuwse in Istanbul... officieel ontroond als Europees kampioenen. Zonder dat ze er zelf bij was, overigens. Vlak voor het EK in Turkije raakte ze geblesseerd aan haar enkel... en begon aan een intensieve periode van revalideren. De concurrentie in haar klasse stond ondertussen niet stil. Clubgenote Annika van Emden won zilver op het EK en brons tijdens de Grand Prix van Baku. Maar ondanks dat blijft Willebortse voor bondscoach Marjolein van Une... met het oog op de Olympische Spelen in Londen de absolute nummer 1 in haar klasse. Bijzonder. Maar wat maakt Willebortse nou zo bijzonder? Afgelopen week stond ze weer voor het eerst op de mat onder toeziend oog van de bondscoach en onze verslaggever Matthijs Westeraten. Ja, Jiménez. Yes, yes. Ja, het gaat eigenlijk uh, hartstikke goed. Ik heb uh, vandaag gezien uh, dat ik ook mijn tweede hertentamen heb gehaald met een 6,9. Jammer van die 6,9, maar hè, perfectionist dat ik ben. Nee, maar voor de rest gaat het goed. Druk met de studie en uh, ben weer langzaam aan de duro weer aan het oppakken sinds deze week. Nou, nog één keer, nog één keer. Kom op. En stop. Oké. Okay. Um, wat er letterlijk gebeurde is uh, dat ik uh, bezig was uh, met een randori tegen de Mongolsen uh, in mijn gewicht. En uh, eigenlijk voelde ik me zo sterk. En dat had ik de hele training al wel. En ze komt uh, met een nepactie op de knieën. En ik was uit balans, dus ik moest eigenlijk over erheen stappen. En ik stapte echt finaal mis, zeg maar. Dus ik klapte gewoon falikant uh, vale kant om mijn enkel heen. Wat voelde je? Nou, de, de, uh, ik hoorde een knap en ik voel uh, veel pijn, is dat. Ja, maak hem maar door dan, maak hem maar door dan, ja, ja, ja. Goed voor het vertrouwen. Dat is de worp waar het bij fout ging, hè, de tweede ja, keer? Ja, ja. En toen ze inderdaad, en toen viel diegene er half af en die viel tegen de binnenkant van die enkel aan. Ja. Doorruppen, doorruppen, ja. Nou, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed en ik had er nergens geen last meer van. En, uh, ik had uh, net besloten dat ik niet naar de EK zou gaan, omdat ik dan vond dat dat nog te vroeg kwam. En zeker met het oog op, op uh, die studie en uh, dat mijn hoofd eigenlijk vol zit. En uh, wat er dan gebeurd is, uh, tijdens de training maak ik uh, ja, een ultimate die was zo goed getimed. Dat ik die ander helemaal niet voelde. En uh, dat ik dacht dat hij niet zat. Dus ik wilde nog even door. Uit balans was ik. En uh, die ander was al aan het vallen naar beneden aan de binnenkant van mijn enkel. En toen klapte ik er dus weer doorheen. Maar lijf van u. Hoe is het om Elisabeth weer op de mat te zien? Dat is heerlijk, dat is heerlijk. Het is heel leuk om met haar te werken altijd. Dus, uh, zo technicus. En ik uh, ja, hebt maar kleine aanwijzingen nodig. En uh, heeft zo ontzettend veel judo-gevoel. Het is gewoon heel leuk om mee te werken. Gaat, het voelt ook goed aan. Af en toe nog een beetje spook door mijn hoofd. Dan, dan, dan uh, dat gaat oorlijk, dat gaat Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dan, dan doe ik wel even gewoon. dat ik er niet opgestaan of zo. Dan uh, ontwijk ik dat gewoon. Ja, ze heeft natuurlijk alleen maar gerevalideerd bij, uh, bij Hans Kroonen. De krachttrainer die is eigenlijk alleen maar daarmee bezig geweest. Um, ja, daarnaast heeft ze wat dat betreft wel weer meer tijd aan haar studie kunnen besteden. Dus geeft misschien ook wel weer wat rust, want ze zit in een behoorlijk zwaar jaar op dit moment. Maak je dat wel eens in de war? Uh, gaat het ook misschien stiekem soms wel eens ten koste van je judo? Ja, dit gaat zeker ten koste van mijn judo. Dit, daar ben ik volledig uh, van overtuigd. En daarom ben ik nu ook voorzichtig, ik, omdat ik nu nog steeds niet helemaal volledig kan focussen op judo. Ik zorg dat ik dat kan. Zodra de voorbereiding op de WK begint, want ik wil gewoon uh, volledig uh, vrij zijn uh, in mijn hoofd uh, als ik aan de voorbereiding op de WK begin. Die is voor mij heel belangrijk. Uh, maar tot die tijd uh, ben ik toch even op, ja, uh, op twee gedachten aan het denken met zowel studie als uh, opbouw van de judo. Dus even heel kort samengevat uh, in twee zinnen. Als jij uh, gefocust bent, je kop gefocust hebt, dan raak je ook niet geblesseerd. Nee, Nee, maar dat, dat heb ik altijd al gezegd, maar dat is precies wat je zegt. Ja, dat herken ik wel, maar het is ook wat ze soms in haar eigen hoofd zet, vind ik. Het is ook een eigen waarheid geworden. Eigen theorie, eigenlijk ja. min of meer bedacht, die ja. tot de realiteit ja. is geworden. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, zo zie ik dat wel, ja. ja. ja. En waarom doet ze dat? Dat is ook een stukje zelfbescherming, ik weet ja, niet ja. of soms wel is. Om het te kunnen verklaren. Ja, om het te kunnen verklaren. Ja? Ja. Ja. En nu? Ja? Als die komt, pak je hem. je ja. nou ver weg, maar op het moment dat hij dan wel die hand gaat naar je toe gaan halen, pak je erbij. Ja? Hey, en ja, even Doemscenario. Wat nou als het nog een keer gebeurt, wat dan? Nou, daar wil ik maar niet over nadenken. Dat zou niet goed zijn. Dat zou niet goed zijn. Dus dat moeten we niet hebben. Kijk, helemaal vermijden kan je dat niet. Je moet alleen gewoon goed opletten dat je dus nu ook in alle rust gewoon je tijd neemt om weer terug te komen. Kijk je dan ook op een bepaalde manier gespannen naar zo'n moment als nu, dat ze weer ja, eigenlijk voor het eerst deze week op de mat staat? Nee, dat is heel gek, maar dat heb ik niet. Nee, nee, nee, dat heb ik dus niet. Het is niet zo dat je het pentje zit en dus zweet van, nee. oh, laat het alsjeblieft goed gaan? Nee, nee, dat heb ik dus absoluut niet. Nee, klaar? Ja, dat is 2, Twee, drie, ja, kom, snel, snel, snel, snel, snel, ja, één. Rechten van voren. Derde de pas. Ja, oké, okay. kom aan Estel. Waarom gaat zij wereldkampioen worden? Omdat ze eindelijk in de gaten heeft als ze de beste is en in zichzelf gelooft nu. Als zij heel goed naar haarzelf kijkt en heel veel mensen om haar heen zeggen dat ook. Dan zouden ze er ook in moeten willen, willen geloven en daar gebruik van moeten maken. Is dat ook wat jij nu zegt, ook waarom jij zo'n ongelooflijk blind vertrouwen naar, hebt? Ja, dat is ook waar mijn blinden vertrouwen in heb, ja. ja. Uh, in die klas is het uh, uh, wat drukker bezig dan in de rest. Maar je hebt altijd gezegd, Elisabeth is voor mij nummer één... en voorlopig blijft dat ook zo. Ja, maar dat ben ik niet alleen. Dat is de hele technische staf. Ja? Want daar gaat het uiteindelijk om. En die, als ik dat alleen zou denken en de technische staf zou er niet zo over denken... dan houdt het alweer snel op. Dan wordt het al anders. Dan nou vind ik wel dat we in die klasse ons heel goed mogen prijzen... bij de Annika van Hemden erachter. Ja, Voor Annika is het gewoon nullig dat ik ook blijf presteren. Hoe belangrijk wordt dat WK voor uh, ja, ja. jullie status, jullie onderlinge status? Ja, ik, ik, ik, heb ook, ik had op een gegeven moment ook zoiets, na, zeker ten aan, aanzien van de EK of a, in aanloop naar de EK werd hier ook zoveel over gevraagd. En op een gegeven moment word je er zo simpel van. Want ik, kijk, we zijn er allebei helemaal niet meer bezig met die concurrentietijd. En het wordt ons, zeg maar, bij ons onze strot ingedouwd, om het maar zo te zeggen. Want we zijn bezig met... Uh, eigen prestaties. En ik wil wereldkampioen worden. Ik heb een derde plaats, ik heb een tweede plaats. En het wordt een keer tijd voor, voor uh, een wereldtitel, zeg maar. Die haal je niet zomaar op, dat weet ik ook. Dus daar ga ik hard mijn best voor doen. Maar daar ben ik mee bezig. En... Maar begrijp je de discussie? Ja, natuurlijk. Die, die, dat zal er altijd zijn, die discussie. En, uh, alleen word je er wel moe van. En ik, ik kan, en ik weet ook zeker, want ik heb het er met Annick ook wel eens over, die wordt er ook moe van. Dat is helemaal niet iets waar we mee bezig willen zijn. Want dan heb je iets extra's waar je mee bezig moet zijn. Ik moet bezig zijn met mijn ding, zij gaat bezig met haar ding. En we moeten niet nog iets extra's creëren. Mijn hoofd zit al zo vol met uh, al die andere dingen. Dus dit, dat is helemaal niet nodig. Ja. Halen, halen, halen, halen, halen, halen. Ja, ja. oké. Okay. Zie jij Londen als een heel mooi slot van jouw carrière? Um, ik, uh, ik denk het wel, ja. Dan goud in Londen en dan een hele mooie medische carrière? Ja, ik hoop het. Het zou mooi zijn, zeg. Het hm. is een mooie vooruitzicht in ieder geval om over te dromen. Judoka Elisabeth Willeboortse goud in Londen en dan stoppen. Wat wil je nog meer? Nou, er is uh, geen twijfel over wie uh, in de bekerfinale in Duitsland uh, de beste is. Rachna. 4-0 de stand, 27 minuten voor tijd. 4-0 voor Schalke in die wedstrijd tegen Duisburg... De teugels worden wat losgelaten door Schalke af en toe. Duisburg even in balbezit weggehaald. De bal toch door Papadopoulos, de centrumverdediger vandaag van Schalke 04. En zo is de bal weer op de helft van Duisburg. Rechtsachter in het balbezit even terug naar de as van het veld met Bajic. En kijken of er dan nog een eretreffer in zit in deze wedstrijd in Berlijn in het Olympiastadion. Volgens nog balverlies, Farfan Daar is de maker van de 4-0, Gourado in de middencirkel in de as van het veld. Geeft de bal aan Raoul. De man toch van het Champions League seizoen van Schalke 04. Maar in deze wedstrijd, gek genoeg, is de ster van Real Madrid nog nauwelijks of niet voorbij gekomen. Dat is toch gek. Overtreding op kloegen Die krijgt een tik 2 meter voor de middenlijn. Ik kan me toch voorstellen dat Huntelaar er nog wel eentje bij wil maken. Maar dat met name Raoul toch ook zag, graag zijn naam zou zien op het scoreformulier van de finale van de DFB-pokaal in Berlijn. Dik 25 minuten nog te gaan daar uit Verkocht Huis. 75.000 man. 4-0 voor Schalke. Show. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. Like a bird van uh, Nelly Furtado. Er zullen uh, komende zondag, zondag over een week eigenlijk beter gezegd, weer heel wat uh, buitenlandse topatleten in actie komen bij de FBK Games, de van die Blanco -Koen, uh, Games. Het is een jaarlijks atletiek spektakel. Ik geloof dat ze dit jaar zoals in het centrum van Hengelo met de kogel gaan stoten. Op een enkele uitzondering na spelen de Nederlanders geen grote rol in het internationale veld. Dik een jaar voor de Olympische Spelen van Londen. En dat is niet nieuw. Hoog tijd voor Gio Lippens om eens te praten met de vrouw die het atletenveld in Hengelo heeft samengesteld. Voormalig Olympisch kampioene Ellen van Lange. 1992 alweer, de laatste olympische medaille voor een Nederlandse atleet. Uh, jouw gouden medaille daar in Barcelona. Dat is veel te lang geleden. Ja, echt veel, veel te lang. Er moet volgend jaar weer verandering in komen hoor, absoluut. Rutger Smit staat vlak voor ons. Is een van die atleten die dat eventueel zou kunnen doen. Hij heeft het gezegd hè, hij wil ooit nog eens een keer naar de Olympische Spelen. Dan gaat hij voor twee doelen, goud kogelstoten, gouddiscus werpen. Ja, dat klopt. En hij neemt al een voorproefje bij de FBK Games. Hij doet zowel mee aan het kogelstoten als aan het discuswerpen. Nou is kogelstoten een dag eerder in het, uh, in het stadscentrum van Hengelo. Maar hij kan dus daarom aan beide onderdelen meedoen. Wat vind jij daarvan trouwens, dat kogelstoten in zo'n stadscentrum? Is het een beetje kermis? Ja, een beetje wel, maar het is wel ontzettend leuk. Want de kogelstotters staan altijd op een middenveld. En in zo'n stadscentrum zit het publiek er veel dichterbij. En dan kunnen ze zelf ook veel meer zien wat voor krachtsinspanning zo'n stoot is. En um, ja, ik vind dat leuk. Ik vind dat heel erg leuk. En de meeste dus ook internationaal, die vinden dat echt fantastisch. Het gebeurt ook met Hoogspringen, maar daar was even wat gedoe omheen. Hè? Want die atleten die wilden er geen demonstratie van maken, maar die wilden ook dat het om het ecchi was. Ja, tuurlijk. En dat kan ik me voorstellen. Die willen gewoon dat hun resultaten tellen. Dus dat moet een officiële wedstrijd worden en dat wordt het. Kan ik me nou een situatie op een gegeven moment inbeelden... Uh, dat over 10, 20 jaar, dat zo'n hele FPK-games overal in een stad wordt gehouden, dat er gelopen wordt... dat er gesprongen wordt. Het kan allemaal. Ja, dat zou kunnen. Maar kijk, het centrum... blijft wel een beetje... Uh, de atletiekbaan, het atletiekstadion. En het is natuurlijk heel mooi dat je daaromheen... dus een aantal dingen daarbuiten kunt plaatsen. Want dan maak je het ook wat meer als die drie uur... op een zondagmiddag. Dan maak je het ook wat groter. Dan kun je het over het hele weekend doen. En, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want atletiek heeft natuurlijk heel veel onderdelen. Dus op die zondagmiddag in het stadion zie je al heel veel onderdelen. Als je er één uithaalt en je doet die de dag ervoor... ja, dat is natuurlijk alleen maar en in wezen zo'n stadion als hier is in wezen ook heel intiem hè? Ja, het is heel intiem, want dit is natuurlijk een fantastisch stadion. Zo heb je er niet zoveel hoor. Vaak zijn het van die hele grote stadions en dat is niet zo gezellig. En jouw gouden jaren heb jij hier ook gelopen. Als je die FBK Games van die tijd, toen heette het trouwens Adrian Paul Memorial, uh, vergelijkt met nu. Is er veel veranderd? Nee, nou, in dat op zich niet. De FBK Games ja, is gewoon populair bij, uh, in, in de internationale atletiek. En, um, en dat was toen ook zo en dat is nu ook. En toen hadden we eigenlijk altijd een uh, goed deelnemersveld. Ik heb altijd tegen echte wereldtops gelopen. Ja, en dat, dat is eigenlijk altijd een beetje zo gebleven. Toch hè, is er in de Nederlandse atletiek wel heel veel veranderd. Want toen in die jaren dachten we echt de bomen groeien tot in de hemel en het kan allemaal en we doen overal mee. Ja, dat klopt. En, uh, maar we hebben nu ook wel heel veel goede Nederlandse atleten. Maar er moeten wel weer wat meer medailles gewonnen worden, ja. Ja, want wat is het probleem? Ja, wat is het probleem? Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Atletiek is gewoon een ja, lastige sport. Ik weet, dat is een beetje een cliché. Maar ja, je hebt wel, ik heb geteld hoeveel landen... Uh, uit hoeveel landen de atleten komen die aan de FBK deelnemen. Dat is uit 46 landen. Dus alleen al op de FBK games heb ik atleten uit 46 landen. Dus dan zie je hoe wereldwijd zo'n sport beoefend wordt. En dat is natuurlijk ook per onderdeel wel een, weer een beetje verschillend. Maar het is een heel competitieve sport. Ja, en dan moet je dus van hele goede huizen komen. Wil je daar boven uitsteken. Um, ja, je moet een goede coach hebben. De omstandigheden moeten zodanig zijn. Ja, je strijdt als atleet soms ook tegen atleten die uit landen komen. Die zich het wel kunnen veroorloven om de hele dag niks anders te doen dan uh, trainen en rusten. En dat kan in Nederland niet altijd. Het is niet voor iedereen weggelegd. En vooral niet als je die keuze al heel jong moet maken. Want dat is natuurlijk ook zo. Het is wel een lange termijn iets. Je kan niet op je 32e denken van ik ga eens een topatleet worden. Maar zijn wij nog steeds echt een atletiek land? Of zijn we dat eigenlijk nooit geweest? Dus is het wel altijd een beetje toeval geweest? Dat er topatleten waren zoals jij, zoals Nelly Kooman vroeger. Noem ze allemaal maar op. Ja, ik denk niet echt toeval. Er was absoluut wel, wel sprake van beleid. En ik denk dat het beleid de laatste jaren beter is dan dat het toen was. Ik denk dat je toen zelfs meer had dat er veel individueler was. Nu is het beleid veel, veel duidelijker en veel, um, ja, heeft veel meer bodem. Dus, uh, maar ja, er moet natuurlijk nog wel wat meer resultaat komen, ja. Ellen van Langen was dat tegen Gio Lippens over de FBK Games van volgende week. De bekerfinale in uh, Duitsland. Het gaat maar door, Ragnar. De Hunter heeft weer toegeslagen. Tweede doelpunt gezien van Klaas-Jan Huntelaar. 17 minuten voor tijd zitten we in Berlijn. De 5-0 kwam van de voet van Huntelaar Schalk op een dikke, dikke voorsprong dus tegen Duisburg. Kinderlijk slecht werd er verdedigd. Want links bij de cornervlag Banovic, die bene als wissel van Nuremberg. Ooit de Beker nog won. Speelt de bal in zijn eigen verdediging terug richting ja, zeg maar de penalty stip. Daar staat dan een ploeggenoot. Sukalo heeft totaal niet in de gaten dat Huntelaar in de buurt is. Ontvutselt eh, in de bal Huntelaar en schuift de bal vervolgens in de goal van Duisburg. Het zag er kinderlijk eenvoudig uit. Het zag er dom uit, het zag er slecht uit. Het geeft aan dat Duisburg totaal niet meer gelooft in deze wedstrijd. Geeft die ploeg trouwens ongelijk. Als je al met 4-0 achter staat. Inmiddels dus 5-0. Balbezit voor Duisburg in de middencirkel. Aan de linkerkant het balbezit bij Veigneau. De Fransman heeft nog een behoorlijke bal in huis. Richting Sahan. Inmiddels op de punt van het strafsomgebied namens Duisburg. Heeft nog altijd de bal. Sahan is kloeg kwijt. Krijgt dan de bal terug. Maar waar moet het naartoe? Toch terug naar de as van het veld. Naar Bano Fiets de man dus van de fout zojuist. En inmiddels Duisburg aan de rechterkant. Zit er dan nog één aardig moment in voor die ploeg? Nee, want Noyer kan de bal plukken. En dat doet hij 16 minuten voor tijd. Op het moment dat een aantal supporters uit Duisburg al aan het onderzoeken is of er toevallig nog een vroege trein of bus gaat. Want zij zijn het stadion inmiddels aan het verlaten. Hebben het wel gezien. Het is een prachtig uh, gerenoveerd stadion. Maar als je dan met 508 achter staat, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Nou, hier heb ik het wel gezien naar huis, maar het is nog een kilometer of 600. Schalke heeft de bal in de as van het veld. Nou, nog eens kijken dan of Raoul erheen kan maken. Farfan is goed hoor. Farfan is goed. In combinatie met Huntelaar. Farfan er doorheen aan de rechterkant. De bal komt richting uh, Raoul. Maar er is een sliding, een corner naar de ingreep van Sukalo. En misschien dat daar dan succes in zit voor Schalke. De poeg die met 5-0 leidt in deze Duitse bekerfinale. Hij wordt aangemoedigd Raoul. Nou, vooruit pakken we die corner ook nog even mee. Raoul met links speelt hem terug. Daar is Peer Kloegen. Misschien terug naar Raoul González Blanco. Zeker. Inbrengen de bal met links. Koppen dan. En bijna is het Heubedes. Maar die komt niet bij de, ploeg, de kopbal van zijn ploeggenoot. De bal gaat voor de goal langs van Duisburg. Minuut of 14,5 voor tijd. Schalke gaat de Duitse Beker winnen. Het leidt met 5-0 tegen Duisburg. Maar dat zou best nog eens meer kunnen worden. Tim Knol en Gonna Get There, vijf over half tien. Aan het einde van de voetbalcompetitie ging het niet meer zo goed met Ado Den Haag. Maar het team van John van der Bron verdedigt morgen tegen Roda een 4-2 voorsprong. Een uitslag waar John van der Bron op kan voortborduren. Nou, wij, wij, wij doen weer mee. En wij waren afgelopen voor de, voor de wedstrijd thuis tegen Roda waren we al uh, min of meer afgeschreven. Het kaasje was op, uh, futteloos gaan we de, de, de seizoen, uh, en, uh, het toetje waar we heel jaar keihard voor gewerkt hebben, daar, uh, ja, dat zou, uh, het zou het lachertje worden. En, nou, ik denk dat wij uh, donderdag hebben laten zien dat wij uh, absoluut nog meetellen, dat er toch bijzondere wedstrijden op zich zijn. En dat het spel van, uh, van Ado uh, tegen Roda weer, uh, weer daar was, weer terug is gekomen waar het uh, heel veel wedstrijden in de competitie is geweest. Hebben jullie de boer bewust zand in de ogen gestrooid? Nee, maar dat is onzin. Niemand die wil bewust de wedstrijden verliezen. Daar kun je mij niet uh, mee aankomen. Spelers niet, uh, wij niet. Uh, maar het is wel een constatering dat op het moment dat je niet met datgene kunt halen, dat je die, die rechtstreekse plaatsing, en aan de andere kant nog wel, uh, aan de andere kant nog wel uh, uh, weet dat je zeker die play-offs, dan, ja, dan gaat er toch in, in, in die kopjes van die spelers gaat wel iets om. Dus ik kan me daar... Eh, maar het, het is absoluut niet... Uh, niet zo dat wij uh, bewust wedstrijden hebben laten schieten... om, uh, om uiteindelijk dit, uh, dit resultaat neer te kunnen zetten. Hoe heb je de ploeg op scherp weer gekregen? Na vier toch uh, vrije, ruime Nederlanders? Nou, ja, we hebben, we hebben bewust gekozen om, uh, om al het goede... waar we het seizoen mee bezig zijn geweest... om dat, uh, om dat aandacht te geven. Dus uh, vanuit een hele positieve benadering... zijn we, zijn we die wedstrijd gaan benaderen van, uh, van donderdag. En, uh, uh, Anders, anders gedaan. We zijn in kamp geweest, wat we normaal nooit doen voor een thuiswedstrijd. Ze uh, ja, dus waren gewoon maximaal voorbereid. Ze stonden ja, te trappelen om, om die wedstrijd in te gaan. En, ja, dan zie je ook uh, donderdag weer dat je, uh, dat, je, dat je daar gewoon verdiend staat in die play-offs. En dat wij uh, absoluut een ploeg en een club zijn om, om rekening mee te worden gehouden naar, uh, naar de, uh, ja, nou, hopelijk die finale. Dus verwacht je morgen in aan te treffen? Uh, een beetje het, uh, ja, sel. je hebt twee, twee typen, uh, uh, van voetbal, hè. twee manieren van voetbal die, uh, ja, die in elkaar passen, Niet, uh, Het zijn twee tegenstrijdige formaties. Uh, maar het ligt ons wel om uh, daar tegen te spelen. We hebben daar goed op ingespeeld. Uh, en belangrijk is dat we de jongens hebben kunnen overtuigen wat ze, uh, wat ze kunnen verwachten. Uh, voorbereiden heet dat. Uh, en dat kwam van donderdagavond kwam dat heel goed uh, tot uiting. En, als je dan uh, de, de kansen ziet die we gecreëerd die we hebben, ja, denk ik dat 4-2 eigenlijk een, een te magere uitgangspositie voor ons is geweest. Om morgen uh, het definitief in het slot te gooien. Aan de andere kant denk ik wel dat wij een helft er zijn die, uh, die ook in de uitwedstrijden, uh, ja gewoon uh, heel veel wedstrijden gewoon gescoord hebben. En ook daar uh, morgen weer voor gaan. Dimitri Boulikin krijgt een hele domme rode kaart. Heel het ja. seizoen geen kaart ja. gehad, geen gele, geen rode, nu rood speelt hij. Daarentegen Verhoek. Koem ja. En Bosgaard zijn er weer bij. Daarom. Maar de tegenstander krijgt ook zijn prijsgutter ja, Jonker erbij. Ja. weet ik. Dus uh, dat zeg ik, wij krijgen jongens terug, maar hun ook. Uh, niet de minste. Uh, voor ons ook niet de minste die we terugkrijgen. Dus uh, ja, ik zit in dat opzicht. Uh, tuurlijk mis je Dimitri, je topscore. Ook vanavond weer belangrijk geweest. Dat we, uh, dat we daar zeg maar, uh, rustig even naar moeten gaan kijken hoe we dat uiteindelijk mogen gaan invullen. Maar, Zo'n ommekeer van vier wedstrijden. Het leek jullie helemaal niks gedaan te hebben. Alsof jullie totaal gefocust waren op de ja, play-offs. Dat, dat, uiteindelijk was dat ook wel zo. Onbewust is dat. Hè. Dat gaat niet bewust. En uiteindelijk zie je dan dat, dat wij ja, een helft al hebben wat ons kunnen focussen op een, op een ja, eenmalig of in dit geval twee, twee strijd, twee luik met, met Rona. Jullie scoren uit ook bijna altijd. Ja, daarom. Daarom, en, dan ga je in de, en dat neem je ook mee in je, in je achterhoofd, nou, je staat wel 2-0 voor. Uh, je weet dat Roda moet komen, nou, je weet ook dat je dan ruimte gaat krijgen. Uh, dus ja, Wij zijn wel een elftal wat heel goed gebruik uh, kan. En ook wil maken van de ruimte die we, uh, ja, die we krijgen aangeboden door, uh, door de tegenstander. Er zijn trainers die hebben een geweldige hekel aan een half 1 wedstrijd. Hoe is dat met jou? Nee, we hebben meer gespeeld. Dat is het nadeel van, uh, van ons, dat we vaker... Uh, op dat tijdstip moeten spelen, maar ja, zeg maar niks. Kijk je al even een weekje verder? Nee, dat is, uh, je, je is ook een cliché: morgen moet het eerst gebeuren en dan zien we wel als we door zijn uh, tegen wie of wat, dan, dan gaan we ons daar weer op uh, focussen. Het zou wel een bekroning zijn hè, ja, als het allemaal lukt. Het, dat is het al het hele seizoen en. Uh, Ondanks uh, die, die, die laatste weken, uh, zeg maar, is het uh, is een geweldig seizoen voor, voor mij, voor ADO, voor de spelers, supporters. Ja, dus uh, mij zul je niet horen klagen. Trainer John van der Brom van ADO Den Haag tegen verslaggever Rob Fleur. Must learn how to jive and wave. Oh, you gotta just. De Brian Zetzer Orchestra en Jump, Jive en Whale. Het zingt in ieder geval met de Schalke. Dag daar. Het uh, zingt het publiek van uh, Schalke, de Blauw-Witte. Maar ja, dat geldt ook voor het publiek van Duisburg natuurlijk. Drie minuutjes, ietsje minder nog, 5-0 de stand. Ooit werd het eerder 5-0 in het seizoen 71-72. Dat is nog altijd een Duits record dat vandaag dus wordt geëvenaard. Toen was het Schalke dat met 5-0 won van Keizerslauter. Nu is het Duisburg dat de bal verliest, bijna althans... In de as van het veld op de eigen helft. Uiteindelijk is er een uitgestoken been van Ivica Banovic, de Kroaat. En zo wordt de schade niet nog erger voor Duisburg. Dat heeft gezien dat Schalke een aantal keren heeft gewisseld. Drie keer in totaal. Als laatste kwam in de ploeg Rushida De Japanner Atsuto Ashida. Dan de positie op rechts over van Peer Kloegen. Maar het feest is al een tijdje, begonnen voor, een tijdje geleden begonnen voor de aanhang van Schalke 04. Nog wel een aanval en een schot van Duisburg. En de eretreffer komt er niet. Dat schot is van invallen Philippe Trojan. Daar heeft Manuel noije problemen mee. De bal schiet terug het veld in. Maar dan gaat de rebound toch vermoed ik wat verder naast. dan het in eerste instantie leek. Maar dit was echt een kans. Een hele zomaar opeens voor Duisburg. Het is de ploeg vandaag niet gegeven. Het blijft bij een finale plaats. Ondanks... Overwinningen dit seizoen op twee Bundesliga-ploegen. Ik zei het nog niet eerder, maar er werd uitgewonnen bij Köln. Met 2-1 en thuis van Kaiserslautern met 2-0. In de halve finale werd er gewonnen van Kopboes En Schalke de ploeg die dus de beker gaat pakken. Voor de vijfde keer trouwens in de clubgeschiedenis. Daarvoor gold dat er in de halve finale met 1-0 werd gewonnen uit. Bij Bayern München door een goal van Raoul. Vandaag niet gezien, toen was hij uitermate belangrijk dus. Oechina heeft de bal. Hunterlaag speelt hem vooruit en dan is er balverlies omdat Matip, ook hij is ingevallen op het middenveld, de bal kwijtraakt. Daar is weer die invaller, Philippe Trojan aan de linkerkant. Voorzet is niet goed, want aan tegen een speler van Schalke. Dan komt de bal wel terug. Moet Trojan het duel aan met... Daar, daar is bijna de kans. Hij moet het duel aan met de Japaner die is ingevallen. En dan gaat de kopbal over de goal heen. ex de spits die erbij gekomen is, kreeg die bal. Omdat Ushina er niet bij zat in dat duel aan de zijkant. Zo zijn er toch nog opeens twee mogelijkheden voor Duisburg. Die er dus allebei niet ingaan. Het zou ook veel te veel voor alle duidelijkheid. Veel te veel voor het goede zijn geweest. Maar typisch dat dat in de laatste minuut van deze wedstrijd inmiddels nog een keer dus kan gebeuren. De scheidsrechter heeft onberispelijk gefloten. Wolfgang sterk. Geen penalty bij een aantal momenten aan Schalke 04 waar het misschien had gekund. Maar Hij had het gevoel, denk ik, je moet het wel een beetje verdienen. De schade is zo zoal groot genoeg. ...voor Duisburg. Het moet wel heel ernstig zijn. Wil ik de bal op de stip leggen? Er wordt gelachen daarbij bij des voorin. En Metzelder die viraal feest. Terwijl de wedstrijd nog loopt. Door dus heeft de bal de vrije trap in trappinaas van het veld van Schalk is genomen. Een schot nog met links. En dat is helemaal niet verkeerd. Bal losgelaten door de keeper. Dan staat daar nog Van die de bal krijgt van Metzelder. Bal voorgebracht richting Hunterlaar die er niet aankomt. En zo is deze kans ook verkeken. Er is 10 seconden gespeeld in de extra tijd... Er wordt niks bij opgeteld, het is afgelopen en uit de droom van Duisburg en voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis wint Schalke 04 de Duitse beker. Onder meer door twee treffers, puntgave goals van Klaas-Jan Huntelaar, de Nederlander, die terug is en weer helemaal fit is. De hockeyjust van Amsterdam en Bloemendaal beginnen morgen aan de finale van de playoffs offs om de landstitel. De eerste wedstrijd is morgen in Amstelveen, de tweede volgende week zaterdag in Bloemendaal. En eventueel derde wedstrijd wordt daar ook gespeeld. Bloemendaal werd de afgelopen vijf jaar op rij kampioen en is ook nu weer favoriet voor de titel. Hoewel Klaas Viering, dus de doelman van Amsterdam, daar heel anders over denkt. Als je de kranten mag geloven, wel ja. Nee, nee, ja, ik, ik, ik geloof het wel. Ik, ik heb het zelf ook een paar keer geroepen in de kranten dat ik denk dat wij, of echt geloof dat we dit jaar ook echt een goede kans maken. En, uh, en zo is het ook. Ik denk, we hebben nu, uh, nou, zeven jaar geleden dat we kampioen zijn geworden. Uh, we hebben de afgelopen uh, zeven jaar vier keer de finale gespeeld, denk ik. Mm -hmm. En volgens mij allemaal ongeveer van bloemen na verloren, in ieder geval. We hebben <laughs> al veel gespeeld deze wedstrijd. En, en ik heb uh, nu toch wel van die keren het, het gevoel dat, het, uh, dat we nu het meest klaar voor zijn. En ook, ja, tenminste, we hebben, we hebben wel vaker dat we dichtbij zijn geweest. Maar dat we nu in ieder geval echt uh, allemaal zo graag willen, dat het, uh, ja, het moet nu gebeuren. Ja, want over Bloemdaag gesproken. Ze zijn natuurlijk al, al vijf jaar achter elkaar landskampioen. En ook nu weer de favorieten. Omdat ze in die halve finale toch in twee wedstrijden afrekenen met Rotterdam. En jullie hadden met pijn en moeite natuurlijk met strafballen en verlenging oranje-zwart moeten afschudden. Ja. Um, maar, maar wat is eigenlijk de kracht van dit Bloemdaag op dit moment? Nou, ik denk dat de kracht van dit Bloemdaag... Nou, ik, ik moet uh, vooropstellen, ik vind het ongelooflijk knap hoe ze dat doen. Uh, kijk, vijf jaar op rij kampioen worden is, is fantastisch. Uh, en ook nog eens met een team wat heel erg uh, vernieuwd is. Mm -hmm. Als je kijkt naar het team wat er vijf jaar geleden stond en nu... dat. Ja, er, er staan een paar jongens nog in, maar verder hebben ze heel veel jonge jongens in weten te brengen. En, en toch nog steeds een heel herkenbare stijl weten vast te houden. Dus ja, dat is gewoon hartstikke knap. Um, ik denk dat hun kracht is. Uh, dat zij uh, nou, heel erg duidelijk weten waar hun krachten liggen. Mm -hmm. en, uh, en daar ook heel erg goed op kunnen spelen. En ze hebben natuurlijk met Teun en Neuer nog steeds, denk ik wel, mm -hmm. de beste hockeyer van de wereld. Uh, al is dat steeds meer... Hij kiest echt zijn momenten. Maar als hij die moment, het moment kiest, dan is hij gewoon fantastisch. En, en ja, het, het hele team lijkt een beetje zo te spelen als Teun het liefst speelt. En dat is uh, heel gedisciplineerd spelen totdat er een keer een countermogelijkheid is. Ja. En, dan, en dan als een gek eruit gaan. Ja, en daar kunnen zij gewoon als geen ander. Even over jouzelf gesproken. Je maakt ook een heel goed seizoen door. Hè. Met name ook in de halve finale tegen Oranje Zwart speelde je erg goed. Strafballen gestopt. Ja. Uh, ja, het ging erg goed. Uh, hoe komt dat ineens? Ja, ik weet het niet. Ik, uh, uh, ik ben nu 29. Dus voor een uh, keeper nog niet eens zo oud. Maar dit is mijn twaalfde seizoen uh, bij Amsterdam. Dus dat is op zich al uh, wel wat ouder. Hm. Ja, ik denk dat het voor een keeper ten eerste geldt, hoe langer je meedraait... hoe meer ja, rust je krijgt, hoe beter je situatie herkent. Dus in dat, opzicht dat je steeds meer groeit, nou, dat merk ik. En de tweede, ja, ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik ben uh, naast hockey ook aan het werken geslagen twee, drie jaar geleden. En dat, dat die combinatie bevalt me heel goed. Dat je niet alleen maar met hockey bezig bent, ook niet alleen maar met iets anders. Um, is denk, het wel te combineren? Want er wordt tegenwoordig met hockey heel veel getraind. Veel meer dan zeg maar, tien jaar geleden. Kan je dat wel een beetje combineren met je werk? Ja, ik heb het gelukt ik, dat ik hier in de buurt werk. En, uh, dus dat ik, wij trainen eigenlijk altijd s'avonds. Dus dat, dat is gewoon te doen. En uh, ja, nu, het is nu vrijdagmiddag. Uh, uh, wij, uh, uh, normaal gesproken ja, zou ik dat niet halen, maar nu op mijn werk zijn ze flexibel. Zien ze vinden het ook mooi. Ze volgen het ook. Dus dan krijg ik ook wel de kans om te trainen. En het is... Het enige is het, ja, Floris Evers, die werkt ook daarnaast. Uh, nou, dat is eigenlijk nog bijzonder. Er zit ook nog eens een Nederlands team. Hij Heeft goede afspraken met zijn werkgever en het is ook gewoon ja, het is echt een kwestie van discipline. En, uh, en eigenlijk als dat lukt, als je dat op weet te brengen, is het, is het, vind ik het een uh, gouden combinatie. Noem het al even, het Nederlands team. Je hebt ook een tijdje in het Nederlands team gezeten, maar niet meer. Uh, in deze vorm zou je er makkelijk in kunnen, denk ik dan. Uh, ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Nou, ik zit al weer vier jaar niet meer bij het Nederlands team. Uh, ik ben in, van 2003 tot 2007 tweede keeper geweest. Vier jaar, meer dan vier jaar. Uh, achter Guus Vogels zat ik. En uh, nou, hartstikke mooie tijd gehad. Uh, altijd wel de ambitie gehad om eerste keeper te worden. Nou, dat, dat kwam er maar niet van. Guus ging door en die bleef te, nou, hij, hij, hij had de voorkeur van de bondscoach toen. Uh, en op een gegeven moment was er voor mij als tweede keeper niet meer zoveel bij te leren. Uh, en toen heb ik besloten van, nou, ik ga even op andere dingen focussen. En om, om daarna waarschijnlijk weer terug te komen. Nou, dat is er niet, niet echt van gekomen. Of eigenlijk helemaal niet van gekomen. En uh, ja, inmiddels uh, ben ik met zoveel andere dingen bezig dat het uh, wel iets geks moet gebeuren voordat dat weer... Uh... Maar je mag wel bellen toch, de bondscoach? Nou, ja, mag altijd bellen, <laughs> ja. Zeker, uh, ik bedoel, over een jaar is het uh, Olympische Spelen tijd. Nou, ik, uh, ik heb het geluk gehad dat ik in uh, Athene erbij kon zijn. Ja, dat is natuurlijk wel echt iets, iets unieks, dat uh, bellen kan altijd. Hè. Even over dit seizoen nog, Klaas. Want jullie hebben in taken van Hodert en Ellison nieuwe begeleiding gekregen. Heeft dat ook meegeholpen, uh, zeker de laatste tijd, dat jullie zo goed spelen? Ja, nou, ik denk het wel. Kijk... Uh, het, is, het is altijd met nieuwe coach, nieuw begeleidingsteam komen er altijd nieuwe ideeën en nieuwe wind uh, door het team. Uh, dat zie je nu ook, Kijk, in principe qua spelers hebben we niet zo eens zoveel uh, verschil met vorig jaar. Uh, vorig jaar hebben we de playoffs niet gehaald, nu wel. Nou, dat, dat kan je niet altijd alleen maar aan de coach of aan het begeleidingsteam uh, wijten, maar het feit is wel dat Ellison dat en Taco uh, nou ja, twee dingen eigenlijk. Eén, het is volgens mij de beste mannelijke hoekje die Nederland heeft gekend... en de beste vrouwelijke hoekje die de wereld ooit heeft gekend. Dus in dat opzicht, ja, die we hebben gewoon, weten gewoon superveel van hockey... en die, die, die, die zijn gewoon hockey. Uh, en twee, oh. ze hebben een, een mooie visie waarin ze echt heel duidelijk uh, zeggen van... Wij, ja, zij weten wel veel van hockey, maar ze laten het echt aan de groep toe. Ze geven heel veel uh, uh, verantwoordelijkheid aan, aan het team... En ik geloof er heilig in dat dat de manier is. Je kan wel alles van tevoren zeggen. Maar op een gegeven moment als jongens zo goed zijn, dan moet het echt uit hunzelf komen. En dat, dat, dat werkt steeds, gaat steeds beter eigenlijk. Tot slot, Klaas, Ajax is afgelopen weekend de kampioen geworden. Dat was ook zeven jaar geleden. Ja, Jullie moeten ze eigenlijk een beetje volgen, hè, dan, denk ik, wat dat betreft. Uh, nou, het, het, het lijkt mij een heel goed idee. Ik denk dat er wel meer parallellen zijn. Ook net als Ajax kunnen wij fantastisch hockey En kunnen we ook uh, uh, helemaal niet goed hokje. Nou, daar zijn we dat met voetbal mee. Hoge pieken die pedalen. Mm -hmm. En uh, ik denk als wij, als wij echt ons beste hockey laten zien. Dan, dan zijn we fantastisch. En dan kunnen we net als Ajax uh, fantastisch spelen en ook nog eens kampioen worden. Dus uh, het lijkt mij mooi om daarmee ons, uh, mee te vergelijken dit jaar. De hockeydoelman Klaas Vering van Amsterdam in de bijdrage van verslaggever Tim Steens. De duel tussen Amsterdam en Bloemendaal is morgen vanaf twee uur te volgen hier bij Langs de Lijn.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 Adele en uh, Someone Like You We zitten in de laatste minuut van uh, dit uur van NOS langs de lijn. Ik geef u even ter overdenking mee dat Real Madrid gewonnen heeft van uh, Almaria... in de Spaanse competitie van dat record van Ronaldo. Dat hij heeft uh, gevestigd vanavond meeste doelpunten ooit in een seizoen. Uh, dat heeft u al in het uh, nieuws van 9 uur kunnen horen geef je toch even mee hoeveel het is geworden. Ronaldo 1-0, daarmee was het record uh, verbroken. Adebayor 2-0 na een half uur. Utje uh, deed toen wat terug, 33ste minuut, 2-1. Toen dacht je van nou, is het nog een wedstrijd. Maar toen, Benzema, 48 e minuut, 3-1. Adebayor, 52ste minuut, 4-1. Benzema, 63ste minuut, 5-1. Hou je nog op? Nee. Adebayor, 73ste minuut, 6-1. Ronaldo, 77ste minuut, 7-1. 87ste minuut, Yoseleu... 8-1. Real Madrid wint dus met 8-1 van Almeria. Gaat hem maar aan staan. Tot zo. op 1. Ik stel u voor huisarts Jan Nikkels. De dokter is boos en verdrietig. En zijn Volkswagenbus, die rijdt op. Koolzaadolie. Het, het inspireert mij wel om gewoon te laten zien, kijk jongens, zo kan het ook. Luister morgen naar de documentaire in de patatbak van de dokter. Als wij op de manier doorgaan zoals we nu doen, ja, dan komt het dus niet goed. Over gezond leven, een duurzame economie en bevlogen idealen. Stel, oelewappers zijn het dan. Rij mee in de patatbak van de dokter. Morgenavond, 9 uur, Holland, Dok, Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.